Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 51. Krassus Koude Keeltje. Vorige aflevering zagen we dat Caesar grote delen van Gallië aan zich onderwierp en zich meer en meer als de belangrijkste Romein neerzette. Vandaag kijken we naar de wereld buiten Caesar. Kreten als de belangrijkste Romein betekende niet veel zonder een buitenwereld voor Romeinen om achter je te laten. Caesars daden vonden niet plaats in een vacuüm. In Rome was het in de eerste plaats Clodius die geschiedenis maakte. Een aantal weken geleden zagen we dat hij Cicero Rome uit wist te werken. Hiermee werkte hij een persoonlijke vijand weg, ook al duurde het uiteindelijk maar een jaar. Dit was echter voldoende voor zijn plan. Clodius was namelijk van plan iets speciaals te regelen en daar kon hij de conservatieve en welsprekende Cicero niet bij gebruiken. Hetzelfde gold voor het zelfverklaarde geweten van de Romeinse samenleving, Cato. Hij viel niet op iets onwettigs te betrappen, zijn reputatie beschermde hem tegen het zomaar uitvaardigen van een wet waar hij dan schuldig aan zou zijn. Daarom besloot Clodius dat hij Cato moest wegpromoveren. Net als Caesar jaren geleden, was Clodius als jongeman in handen gevallen van piraten. Ook hij stelde zo zijn eisen aan de vrijlating. De koning van Cyprus diende het losgeld te betalen, meende hij, dit weigerde hij. Uiteindelijk zou de piraten worst wezen hoe ze aan hun geld kwamen, dus kwam Clodius vrij. Maar hij had wel een appeltje te schillen, met de door de Romeinen in het zadel gehouden marionet op het eiland. Dit kon hij mooi combineren met de kwestie Cato. Wat bleek namelijk, het is zwaar in het Romeinse belang om Cyprus formeel te annexeren als provincie en het was daarbij van levensbelang dat deze nieuwe provincie zou worden bestuurd door een competente bestuurder met een reputatie voor eerlijkheid en betrouwbaarheid. Cato wilde niet, want hij zag dat er iets in de lucht hing, maar hij kon het niet maken om voor de eer te bedanken. Dus hij vertrok naar Cyprus. Met Cato en Cicero uit de weg, kon de volkshouding doen wat hij wilde doen. Hij stelde gratis leveranties van graan aan het volk voor, een gigantisch controversieel dossier. De bevolking smulde letterlijk van het idee, maar de elite bepaalt niet. Het was sinds de graag al gebruikelijk om graan met zware overheidssubsidies goedkoop aan te bieden, maar gratis is een heel ander verhaal. Clodius populariteit onder de bevolking steeg naar ongekende hoogte. En de haat die de elite voor hem had, deed precies hetzelfde, maar de geest was uit de fles. De latere keizer Augustus overwoog de gratis-graanleveranties nog in te trekken, maar bond in, want de gevolgen voor de orde op de straten zouden niet te overzien zijn. We zagen in vorige aflevering ook dat Caesar na de overwinning op de Atuatuki de buit de gevangenen naar Rome stuurde, en dat daar in Rome gretig gebruik van werd gemaakt door hetgeen te doen waar het volk het allergelukkigste van werd. Grote dankfeesten, waar kosten nog moeite werden bespaard om te zorgen dat iedereen heel goed wist dat Julius Caesar de man was waar ze dit allemaal aan te danken hadden. Iedereen had de boodschap door, Plutarchus schrijft dat het allemaal niet heel lekker viel bij degene die zichzelf altijd de grootste wist, Pompeius. Pompeius had er grote moeite mee dat Caesar in afwezigheid meer gesprek van de dag was dan hij zelf in aanwezigheid. En het feit dat Caesar Pompeius' vijand Clonius maar bleef steunen, was ook geen verzoenende factor. Senatoren begonnen Pompeius dan ook voorstellen te doen om met Caesar te breken. Daar was hij alleen niet voor in, om twee redenen. Ten eerste, als twee honden vechten om één been dan is er altijd nog krasses om van de zwakte te profiteren. Pompeius kon zich niet veroorloven om haarscheurtjes te tonen. Ten tweede had Pompeius een huwelijk met Julia, Caesar's dochter. Waar huwelijken in de Romeinse tijd doorgaans niet veel meer dan samenwerkingscontracten tussen twee families waren. En zo was dat ook bedoeld toen Caesar zijn dochter aan de generaal gaf. Pompeius en Julia schijnen ook gewoon heel veel van elkaar te hebben gehouden. Zoveel zelfs dat Plutarchus beschrijft dat Julia een miskraam kreeg toen ze schok van de suggestie dat Pompeius misschien zou zijn omgekomen tijdens rellen in de stad. Pompeius was niet bereid te scheiden van zijn veel jongere echtgenoten. Delen van de senaat begonnen Pompeius wel meer en meer te zien als de grote man die Rome moest leiden. Zo kreeg hij tijdens een periode waarin het moeilijk was voldoende graan bij elkaar te krijgen, om Rome te voeden, de positie van dictator in de schoot geworpen, om daar wat aan te doen. Pompeius slaagde daarin en legde zijn positie weer neer. Kort daarop was de meeting in Luca. Waar we het de vorige aflevering over hebben gehad. Caesar nodigde in 1956 een groep van zo'n 200 senatoren uit om de zaak in de stad te bespreken. Er zal vast allemaal interessant besproken zijn en de halve senaat zou er wel geweest zijn om Caesar hielen te likken, maar uiteindelijk was het doel om het driemanschap weer een boost te geven. Buiten het beeld van de camera's om bespraken Crassus, Pompeius en Caesar de plannen. Van belang was om de meeste legers in handen te hebben, want macht is macht. Caesar had een flink aantal legers. Dus was het de bedoeling om zijn commando over Gallië en alles wat hij in de regio aan het doen was, te verlengen. Crassus en Pompeius zouden dan ook beiden een leger onder zich krijgen. Om deze doelen te bereiken, besloten ze dat Crassus en Pompeius zouden proberen consul te worden. Caesar zou dan zorgen dat voldoende mensen de financiële plannen zagen zitten. Als consul zouden de heren Caesars bevel over Gallië met vijf jaar verlengen. Cato zou Cato niet zijn als hij niet meteen alles door zou hebben. Hij was inmiddels terug uit Cyprus, hij wist wat het zou betekenen voor zijn positie en van al het goede van de hele wereld als deze drie mannen hun zin zouden krijgen. Daarom probeerde hij een loyale volgeling van hem, Lucius Domitius Ahenobarbus, tot consul verkozen te krijgen. Dit richtte niets uit, want het financiële plan van het driemanschap sprak veel hardwerkende Romeinen aan. En daarnaast was ook een aantal van die hardwerkende Romeinen in staat Domitius met geweld de toegang tot het Forum te ontzeggen. Crassus en Pompeius zorgden er dus voor dat de democratie hun verkiezing niet in de weg zou staan en er was niet veel wat Cato daaraan kon doen. Als consuls deden Crassus en Pompeius precies wat ze hadden afgesproken. Caesar's bevel in Gallië werd met vijf jaar verlengd en beide consuls kregen hun verantwoordelijkheden. Crassus ging op weg naar het oosten om gouverneur van Syrië te worden en Pompeius kreeg speciale dispensatie om Spanje vanuit huis te besturen. Hij kon tegelijkertijd daar ook een oogje in het zeil houden bij de bouw van zijn theater, het eerste permanente gebouw met die functie in de stad. We laten Pompeius even achter in de stad en volgen Crassus naar het oosten. Toen we Crassus en Pompeius als eerste zagen, als hulpjes van Sulla, zagen we dat de twee een groot verschil hadden. Pompeius was de grote generaal en Crassus had daar zo zijn moeite mee. Waar Pompeius, terecht of onterecht, steeds weer eer wist op te rapen voor allerlei militaire overwinningen, was Crassus vooral toch die steenrijke man. De grootste daden uit zijn jeugd in de slag bij de Colijnse poort waren inmiddels ook antieke geschiedenis, maar boven alles waren de daden tegen andere burgers. Wat Crassus miste om echt met een grote de geschiedenisboeken in te gaan, was een grote militaire overwinning tegen een buitenlandse vijand. In het oosten was ruimte voor een militaire overwinning, als het grote Partische Rijk zou kunnen worden verslagen. Crassus meende dat hij de man was om dat te doen. Lucullus en Pompeius hadden al grote successen tegen de Armeniërs en tegen Pontus gehad, maar Crassus wilde hun succes tot een nieuwe degraderen. Hij wilde het Romeinse leger tot diep in het huidige India leiden, hij was er zeker van dat dit zou lukken. Niet iedereen dacht daar zo over. En er was veel kritiek op Crassus' plan om de parten, die de Romeinen nooit met een vinger iets hadden aangenaam, aan te vallen. En er ontstond rumoer op de straten, die pas ophield toen Pompeius zelf zijn gezicht liet zien bij het uitzwaaien van zijn collega. Niemand kon zo goed mensen mobiliseren in de stad. Een volksribune liet er niet bij zitten en sprak een krachtige vloek uit over Crassus' expeditie. De vloek die hij uitsprak, zo geloofde men, kon desastreus uitpakken voor zowel de uitspreker als diens doelwit. De eerste etappe van de reis voerde naar de havenstad Brundisium, het huidige Brindisi in de hak van Italië. Van daaruit zouden boten het leger naar Turkije voeren en dan konden ze doorlopen naar een standplaats in Syrië. In Brindisi aangekomen bleek de zee behoorlijk wild te zijn door een storm. Verschillende commandanten raadden Krassus aan om even te wachten tot de zee weer rustig was alvorens de oversteek te maken. Krassus reactie was een voorbode van de rest van de campagne. Hij besloot niet te wachten maar meteen de schepen te laten uitvaren. In de storm verloor hij een groot deel van zijn vloot en leger, maar met de rest kwam hij aan de overkant aan. Onderweg naar de bestemming kreeg Crassus een welkome gift van Caesar, Publius Crassus. Publius Crassus, een van de belangrijkste commandanten in Gallië, sloot zich bij de troepen van zijn vader aan met een detachement ervaren Gallische ruiters. Vervolgens kreeg Crassus ook bericht van de Armeense koning Artavastes, die de Romeinen zeer positief gezind was. Artavastes gaf Crassus aan te willen helpen in zijn aanstaande oorlog tegen de parten. Hij had een leger van weet ik veel hoeveel man klaarstaan en Crassus hoefde het alleen maar op te komen halen. Samen konden ze dan vanuit Armenië naar het zuiden trekken en de parten vanuit de bevriende Armenië aanvallen. Er was alleen één probleem. De kortste weg naar Partië liep niet door Armenië, maar veel zuidelijker door het tweestromenland van de Eufraat en de Tigris. Crassus besloot daarom tegen de adviezen van zijn commandanten, met name Gaius Cassius Longinus, een naam die we vaker zullen horen, recht het vijandige woestijnland in te trekken, op zoek naar de paarten. Onderweg kreeg Crassus van de lokale stammen escortes door de meest onherbergzame delen van de woestijn. Waar zijn commandanten hamerden op een gedegen verkenning en hem probeerden te overtuigen in de buurt van de rivieren de heuvels te blijven, vaarde Crassus blind op zijn gidsen, die hem via de moeilijkste, langste en gevaarlijkste wegen richting de vijand leidde. Deze gidsen bleken omgekort, speciaal voor dit doel. Wie was deze vijand eigenlijk? Tijdens de aflevering over Tigranes de Grote kwamen de Romeinen in contact met de Partische koning en toen zei ik dat de Parten een belangrijke rol in ons verhaal zouden spelen. Vandaag is de eerste etappe in de relatie tussen de Romeinen en de Parten. Met de strijd tegen de kleine stammen die we de afgelopen weken hebben gezien is het belangrijk het verschil te benadrukken. Het Partische Rijk was geen kleine speler op het wereldtoneel en kon zich op het hoogste niveau meten met het Romeinse. Het Rijk kende steden met een hele geschiedenis op zich en een goed georganiseerde structuur. Het kon gigantische en machtige legers op de been brengen, waarbij de ruiterij gevreesd was. De beproefde tactiek was om de lichtbewapende ruiters in de buurt van de vijand te posteren en hen pijlen te laten afvuren. Wanneer de vijand naderde om de bereden boogschutters te lijf te gaan, namen ze weer al schietend afstand. Het was op deze manier moeilijk, zeker voor een leger dat gericht was op infanterie zoals de Romeinse, om dichterbij te komen. Als dat al lukte, hadden de parten altijd nog de zwaar bewapende kattenwrak achter de hand voor het zware werk. Koning Hierodes stond aan het roer van de Parthen. Hij besloot zijn leger in twee delen te verdelen. Zelf trok hij naar het noorden om Armenië te straffen en te voorkomen dat het Armeense leger aansluiting zou kunnen vinden bij Crassus. De hoofdmacht van het leger stuurde hij naar Crassus. Dit leger werd geleid door Surena. Een man die volgens Plutarchus politiek gezien de tweede man was in de partische wereld, maar die de koning eigenlijk op alle andere fronten oversteeg. Waar hij ook ging, Sorena nam altijd zijn haren mee, meegesleept in 200 wagens. Serena stuurde als eerste gezanten naar het opstormende Romeinse leger. Zij vroegen Crassus of deze aanval Romeins beleid is of een persoonlijke kweester van Crassus. Dat maakte uit omdat de parten bereid waren om persoonlijke kwesten door de vingers te zien als Crassus zijn spullen zou pakken en terug zou gaan naar Syrië. Was dit Romeins beleid, dan was dit oorlog. Crassus verklaarde de oorlog. Wat volgde was een periode waarin Gidsen Crassus verder de penariën leidde. Crassus kreeg ook bericht van Artevastes, dat hij door een partische aanval op zijn land niet in staat was hulp te bieden. Hij herhaalde zijn voorstel voor Crassus om via Armenië te trekken en daar, nadat ze Herodes hadden verslagen, samen verder te trekken tegen Surena. Crassus antwoordde dat hij dit verraad niet zou accepteren en Armenië zou aanvallen als hij klaar was met de parten. Cassius probeerde Crassus nog te overtuigen dat hij verkeerd bezig was, maar hij kreeg geen voet aan de grond. Het was pas toen verkenners aankwamen en riepen dat ze de enige overlevenden van een aanval van een groot leger waren, dat Crassus zich begon te realiseren in welke positie hij zichzelf geholpen had. Hij stelde zijn leger, na wat twijfel op, in de vierkante formatie en zette zijn zoon Publius aan het hoofd van de cavalerie. Het grote Partische leger omsingelde deze formatie en begon met pijlen op de dichtgepakte Romeinen te schieten. Crassus' leger was in grote problemen, maar Crassus had een idee. Als de Romeinen in staat zouden zijn om stand te houden tot de pijlen op waren, misschien zouden de Parten wel te verslaan zijn of uit zichzelf weggaan. Dit plan bleek redelijk te werken, tot de berichten binnenkwamen over hele kamelenladingen vol pijlen. Genoeg om iedere Romein meerdere keren mee te doden. Crassus zag dat wachten niets op zou leveren en stuurde zijn zoon Publius erop uit om ergens een gat in de partische lijn te forceren met zijn troepen. Publius charge ging erg goed, verdacht goed zelfs. Surena had zijn mannen opdracht gegeven om zich als in een vlucht terug te trekken en zo Publius en zijn cavalerie uit het slagveld weg te trekken. Toen ze buiten bereik van Crassus hoofdmacht waren, vielen ze weer aan. Na een kort gevecht slachtte ze Publius en zijn hele eskade af. Kort daarna kwam er eindelijk een bode van hem door de lijn bij zijn vader met de boodschap Help! Na enige tijd vechten stuurde Surena aan bode om Crassus mee te krijgen om vredesvoorwaarden te tekenen. Crassus kreeg een mooi nieuw paard van de generaal en werd erop gezet. Crassus' gevolg probeerde in te grijpen, maar bij de ongeregeldheden die ontstonden kwamen Crassus en een groot deel van zijn leger om. Cassius wist te ontkomen met een aantal overlevenden. Crassus' dood betekende het einde van een van de grote mannen uit zijn tijd. Hij is het toonbeeld geworden van te veel hooi op de vork nemen. De laatste fase uit zijn leven wordt door Plutarchus afgeschilderd als het verhaal van een man die meer eer wilde dan hij kon krijgen en onverantwoorde risico's dan. Volgens de overlevering werd Crassus' lichaam na zijn dood door Surena ontheiligd, door gesmolten goud in zijn keel te gieten. Hij wilde toch goud? Dan krijgt hij goud. Met de dood van Crassus viel ook iets anders weg, de derde man van het driemanschap. Hoewel Crassus echt de derde man was in alles, hij was sterk genoeg om ervoor te zorgen dat Pompeius en Caesar elkaar niet in de haren zouden vliegen, omdat hij anders misschien te machtig zou worden. Met zijn dood viel die verzekering weg. Pompeius had daarnaast nog Julia als geliefde, echtgenote en dochter van Caesar, maar tot overmaat van ram, zier zij kort na Crassus bij een bevalling. Pompeius had nu geen reden meer om zich niet tegen Caesar af te zetten. Hoe Pompeius en Caesar verder met elkaar om zullen gaan, dat zien we later. Volgende aflevering keren we terug naar Gallië, waar Caesar de laatste fase van zijn veldtochten uitvecht. Ik zeg volgende keer en niet over twee weken, omdat de drukke decembermaand eraan komt. Daarnaast is de kans groot dat de tussenperiode tussen twee afleveringen door tijdgewerkt moet worden verlengd van twee naar drie weken. Volgende keer terug naar Caesar.